Pas na een kwartier kon de vrouw vluchten toen een collega toevallig langskwam. Ze hield kneuzingen, blauwe plekken en een gebroken tand over aan het incident. De man zei later dat hij die dag 50 Ritalin-pillen had geslikt. Een medicijn dat wordt voorgeschreven bij ADHD. De KLM schrapt morgen 60 vluchten in verband met de verwachte storm. Het gaat om vluchten binnen Europa. De intercontinentale vluchten gaan wel gewoon door. Met de maatregel wil de luchtvaartmaatschappij de druk op de start- en landingsbanen op Schiphol verlichten en vertragingen bij andere vluchten voorkomen. Het KNMI heeft voor morgenochtend voor de kust en het IJsselmeer code oranje afgegeven.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 In de Randstad staat nog file op de A2 Utrecht en Bosch... tussen Culemborg en Waardenburg, 10 kilometer en 20 minuten vertraging. Op de A15 Gorkum Nijmegen bij Geldermalsen een kwartier oponthoud. En ook een kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos. Tot zover de verkeersinformatie. In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 I'm Met een van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Ik heb gegeven naar books of old, de legends en de myths: Achilles en his gold, Achilles en is geest, Spider-Man's control en Batman met his spins.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 you mm -hmm. Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl de zoute zee slaakt een diepe zilte zucht boven het vlakke land trilt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 Christmas! Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Porque vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh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 Weet je wat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 If you seek it So you can get it if you really want En je En je